Lieve moeder, tegen het einde van het jaar kom ik u nog eens goede dag zeggen. U zult zeggen dat ik dat menig keer vergeten heb. Het is nu een jaar geleden dat ik ziek werd. En het is voor mij moeilijk me uit te drukken in hoever ik hersteld ben, al dan niet. Dikwijls heb ik geducht zelfverwijt over dingen in het verleden als ik bedenk dat mijn ziekte me toch wel een beetje... door mijn eigen schuld overkomen is. En in elk geval... betwijfel ik... of ik op enige wijze... fouten kan goedmaken. U en pa zijn voor mij zo mogelijk... nog meer dan voor de anderen... zoveel... zo heel veel geweest. En ik blijk geen... gelukkiger karakter... ...gehad te hebben. Ik ben er tegenwoordig zo dankbaar voor... ...dat Theo eindelijk een vrouw heeft gevonden... ...en dat zijn vrouw nu een kind verwacht. Enfin... ...Theo had meer zelfverloochening dan ik... ...en dat zat diep in zijn karakter. En toen pa er niet meer was... ...en ik bij Theo in Parijs kwam... ...toen hechtte hij zich zo aan mij... ...dat ik ervan leerde begrijpen hoeveel hij van pa had gehouden. En nu zeg ik aan u en niet aan hem... het is maar goed dat ik niet in Parijs ben gebleven... want wij zouden, hij en ik, ons al te zeer in elkander verdiept hebben. En daar is het leven niet voor. Op het ogenblik werk ik aan een schilderij van een pad tussen de bergen... en een kleine beek die zich tussen de stenen voortwerkt... De rotsen zijn effen lila of grijs of roze. Met hier en daar struikend palm en een soort brem. Die door de herfst allerlei kleuren hebben. Groen, geel, rood, bruin. Hoe is het nou met je, Vincent? Hoe zou het met me zijn, dokter? Ik had het verwacht. Ik dacht toch, wat blijft het? Ik ben ervoor in mijn bed gaan liggen. Drie maanden, dat is zo'n beetje de normale tussentijd. Het was een beetje anders dan anders deze keer. Het was een lichte aanval. Of eigenlijk waren het twee kleine aantallen achter elkaar. Kerstmis. Het was het moment dat ik in het holst van de nacht ben opgestaan... om door het tralievenster naar de vallende sneeuwvlokken te kijken... Nooit. Nooit scheen de natuur mij zo... roerend en gevoelig. Trabu heeft me gevonden, vertelde hij. Ja. Trabu vond je. Hij wist zeker waar hij me zoeken moest. Het kolenhoek. Ik was aan het preken. <laughs> ik dacht dat ik in de borinage was. Weet die dokter... ...wat me zo langzamerhand door het meest op mijn zenuwen gaat werken. Dat is het godsdienstige karakter van mijn hallucinaties. Je ziet jezelf niet als een godsdienstig mens? Nee. Het verbaast me dat ik met mijn moderne ideeën... ...waanvoorstellingen heb zoals een bijgelovige die zou hebben... ...en dat er verwarte en gruwelijke religieuze ideeën bij me opkomen... Die ik in het noorden nooit in mijn hoofd heb gehad. Uit wat je me vertelt dat, Vincent... heb ik begrepen dat je... althans gedurende een periode van je leven... vrij intens met de godsdiensten bezighouden. Het komt... dit is een klooster. De zusters. Je ziet ze overal. Het is... de geëxalteerde manier waarop ze kijken. Te even... Gedweeën als fanatieke manier waarop ze de rozenkrans bidden. Die kraaltjes die alsmaar door hun vingers glijden. Kom nou, Vincent. De zusters doen erg veel goed werk. Zonder hen. Dan zou dit gesticht niet kunnen bestaan. Evengoed, er is al genoeg gewone waanzin om me heen om. die. religieuze waanzin van hen ook nog eens te moeten meemaken. Hoe dan ook, Vincent. Je bent nu weer een tijdje veilig. Ik ben nu weer een tijdje veilig. Beste Vincent. Sinds kerstmis ben ik dag aan dag voornemens je te schrijven. Er ligt zelfs nog een half afgemaakte brief aan je in mijn portefeuille. En nu, als ik me niet haast om dit briefje te schrijven... ...zou je nog de tijding krijgen dat je naamgenootje er was. Voor die tijd kom ik je nog eens goedendag dag zeggen. Het is juist middernacht... De dokter ligt een poosje te slapen, want hij zal vannacht maar hier blijven. Theo, Moe en Wil zitten bij me aan de tafel. In afwachting van de dingen die komen zullen. Het is een vreemd gevoel. Telkens dat vragen, zou morgenochtend het kindje er al zijn? Veel kan ik niet schrijven, maar ik wou toch zo graag nog eens even met je praten. Vanmorgen bracht Theo het artikel mee uit Mercuur... En nadat wij het gelezen hadden, hebben Wille en ik nog lang over je gesproken. Ik ben zo verlangend naar je eerstvolgende brief, waar Theo ook al naar uitziet. Zal ik hem lezen? Maar tot nu toe is alles zo goed gegaan. Ik zal maar moed houden. Vanavond, trouwens, al die laatste dagen, heb ik zoveel gedacht erover... Of ik wezenlijk wel iets heb kunnen doen om Theo gelukkig te maken in zijn huwelijk. Hij heeft het mij wel gedaan. Hij is zo goed voor me geweest. Zo goed. Als alles eens niet goed mocht aflopen. Als ik van hem moest weggaan. Zeg jij hem dan. Want er is niemand op de wereld van wie hij zoveel houdt. Dat hij nooit spijt mag hebben dat we getrouwd zijn. Want dat hij me o oh zo gelukkig heeft gemaakt. Klinkt wel sentimenteel zo'n boodschap Maar ik kan het hem nu niet zeggen De helft van mijn gezelschap is wat gaan slapen Ook hij, want hij was zo moe Ach, als ik hem nu eens een gezond, lief jongetje mocht geven Zou dat hem niet gelukkig maken Ik eindig maar Want ik heb telkens buien van pijn Die maken dat ik toch niet geregeld kan denken of schrijven als je dit krijgt, is alles al voorbij. Geloof me. Je liefhebbende, Jo. Een zoon, Trabu. Zo gezond als wat. En hij heet Vincent Willem. Dat had ze niet moeten doen. Het kind naar jou van noemen. Huh? Nee. Nee. Maar evengoed... Evengoed ben je er mateloos trots op. <laughs> Vandaag maken we een schilderij voor hem. Voor de kleine Vincent Willem. Grote takken witte amandelbloesem tegen een blauwe lucht. Uh, ik heb jou wel door, Trabu. <laughs> Werkelijk. Op deze manier, als jij me begeleiden moet... zo kom je tenminste zelf ook nog eens een keertje buiten de muren... In de vrije natuur. Zo is het, Vincent. Het is een lente. Hè? Allemaal eigen belangen, dat hele verhaal van je. Ik geef het toe. Ik vind je het erg, Vincent, als dus ik mijn ogen een uurtje dicht ben. Ik lig hier zo lekker. Maar dat geeft toch geen pas voor een Spaans Edelman. <laughs> je moest dus weten wat Spaanse Edelmannen in staat zijn. Speciaal als het geen dat echte Spaanse Edelmannen zijn. Wat, Vincent? Dat iemand al niet doet als hij een aanval heeft. Ja, dan weet hij niet wat hij doet. Je moet het ze laten vertellen. Mijn gezicht met kolengruis zwart maken. Dat is nog niks. Petroleum drinken. Dat is gevaarlijk. Hè? De verf tubus doorslikken. Hou op, alsjeblieft. En het gaat nooit meer over. Het komt altijd weer terug. Tot je er een keer in blijft. Toch, Trebuur? Het is vreemd en ik durf het juist niet te vertellen, maar er zijn dingen, ervaringen die in die aanvallen verborgen zijn. Ah, het is moeilijk om erover te praten. Mm. Misschien weet ik wel wat je zeggen wil. Echt, Trabu? Er bestaat zeker plezier in waanzin. Alleen de waanzinnige kennen. Ja. Ja. Brief aan mijn moeder. Dat onverwoestbare mensje dat zo vaak ziek is geweest en ongetwijfeld tachtig zal worden. Als je zelf de melancholie van de jaren gaat voeden, dan begin je pas respect te krijgen voor. ...om mensen zich te weerstellen tegen de tand van vadertje Tijd. Lieve moeder... ...het is voor het eerst na twee maanden ziek zijn... ...dat ik tot schrijven kom. Herinnert u zich nog een verhaal... ...in dat boek De Prubers... ...waarin verteld wordt van een zieke... ...die elke morgen naar de meid keek... ...terwijl die de vloer veegde... ...en vond dat zij iets geruststellends had... Aan het portret van mezelf dat ik u stuur zult u zien dat ik het toch zo min of meer als een boer uitzundert bijvoorbeeld Toon of Piet Prins uit ben blijven zien. Ik verbeeld me soms dat ik ook zo voel en denk alleen zijn de boeren van meer nut in de wereld. Eerst als men al de rest heeft krijgen de mensen gevoel voor behoefte aan schilderijen, boeken enzovoort. In mijn eigen schatting reken ik me dan ook bepaald beneden de boeren. Enfin, ik ploeg op mijn doeken zoals zij op hun akkers. Nee. Ah. En terwijl ik op het ergste ziek was, heb ik toch nog geschilderd. Onder andere een souvenir aan Brabant. Hutten met mosdaken en beukenheggen. Op een herfstavond met stormachtige lucht. De zon rood ondergaande in rosse wolken. Allemaal herinneringen aan het noorden. Ja? Je wilde bespreken, Vincent? Ja. Zie hier. Wat is dat? Dr. Perron, u herkent toch een cheque als u er eentje voor u ziet? Ik verbaas me over u. 400 francs? Genoeg om nog vier maanden mijn verblijf in uw inrichting te betalen. Maar ik heb andere plannen. Hoe, hoe kom je zo opeens aan 400 franken, Vincent? Deze cheque zat in een brief van mijn broer die ik vanmorgen kreeg. Iemand, niet goed bij zijn hoofd ongetwijfeld... heeft een schilderij van mij gekocht, de rode wijngaard... en daar 400 van voor neergelegd. Je blijft je verbazen. En ik kom afscheid nemen. Vincent... Ik mag aannemen dat jij inmiddels... dat jij zo langzamerhand althans op de hoogte bent... van de gevaren van je eigen situatie. Dr. Perron, we kunnen genoegzaam vaststellen... dat ik krankzinnig ben en wel nooit meer beter zal worden. Niet dankzij uw baden van twee keer per week twee uur lang... hoe goed dat ook voor mijn zenuwgestel zijn mag. Verder, dat mijn krankzinnigheid zich openbaart in aanvallen... die terugkeren met de regelmaat van een klok. Dat wil zeggen om de drie maanden... Ik heb nu pas een aanval gehad. Zo hevig als nooit tevoren. Mijn broer heeft een onderkomen voor me gevonden in Auvers... bij een dokter die ervaring met geestzieken heeft... en bovendien belangstelling voor kunstenaars. Ik wou van dat respijt gebruik maken om te verhuizen. Weet u, broer... Hier heb ik zijn brief. Zie u, ik heb in de tijd een afspraak met hem gemaakt... dat hij, als ik hem zou schrijven, nu wil ik hier weg... ...dat hij niet zou aarzelen en onmiddellijk de nodige maatregelen zou treffen. is het je zo slecht bevallen hier, Vincent? Dat niet, dokter Pul. Ik heb in het afgelopen jaar geleerd wat er met mij aan de hand is... ...maar daarbij is me iets anders bijzonder duidelijk geworden... ...namelijk dat ik geen tijd te verliezen heb. Begrijpt u me, dokter? Zoals je wilt, Vincent... Paracol, express à Paris. Het is à Trabu. Was het toch een rusttrop geweest? Ah, nonsens Trabu. Je weet hoe het is. Dat schreef mijn broer ook al. Dat hij liever niet had dat ik alleen zou reizen. Alsof mijn trein, de treinreis iets zou kunnen overkomen. Mijn vrouw heeft dit voor je meegegeven. Onderweg. Wat fruit en wat boterhammen. Dank je. Bedank daarvan Jouw vrouw, Trabu, die heeft het nooit willen geloven. Nee, ze heeft het vaak gezegd. Ze geloofde niet dat ik... Nou ja... Ik heb je nooit meegemaakt zoals ik je heb meegemaakt. Ik zal je missen, Vincent. Het kan allemaal een stuk kleurlozer zijn wie jij er niet meer bent. Je weet, tabu, wat ik aan je te danken heb. Zou je voorzichtig zijn, Vincent? Ik weet wat ik doe, tabu. Maar hoe voorzichtig kan je zijn? Vaarwel, Vincent. Volg mevreden in je. Vaarwel, Tommy. Sint van Gogh, Nederlander, een onopvallende passagier derde klas in de nachttrein naar Parijs. Mijn 53 weken in Saint-Paul-de-Mausseau hebben me duidelijk gemaakt dat ik anders ben dan die meneer daar, die zo geduldig zit te knikkenbollen, anders dan zijn vrouw naast hem, die niet durft te slapen, die als men naar buiten kijkt. ...steeds weer opschikt bij elk station. Bang dat de trein Parijs voorbij zal rijden. Alsof het een provincieplaatsje is. Nog geen twee en een half jaar geleden... arriveerde ik in Uil. Op zoek naar het licht van het zuiden. Was de reis te vergeefs? Wat heeft het me opgebracht dan wat schilderij... Ik die een eenvoudig en arbeidzaam leven wou. Eens, hoe lang al geleden... hebt u nu genoeg geneemd met tussentijd? Harry, Harry! Harry! Kijk naar nou, de nee, op. open. Vincent! Vincent! Theo! Oh. Gelukkig dat je heel hard bent aangekomen. <laughs> Wat dat je dan verwacht. <laughs> Nee. Zo ongerust was hij dat je iets zou overkomen onderweg. Ik heb geslapen. Nee. Hij is vanmorgen vroeg naar het station gegaan. Zeker twee uur voordat je trein zou arriveeren. <laughs> Echt iets voor hem. Was ik even blij toen ik je zag. Ja. En jullie bleven zo lang weg. Ik heb al die tijd bij het raam doorgebracht om naar jullie uit te kijken. We hebben onmiddellijk een rijtuig genomen om maar zo snel mogelijk thuis te zijn. En Vincent? Hoe vind je je schoonzusje? Jo? Voor die ene keer is Theo in de gelukkige omstandigheid geweest... om en zijn hoofd te gebruiken en zijn hart te kunnen laten spreken. Het fortuinlijke resultaat ben jij. <lacht> en Jo, is Vincent een beetje zoals je hem je had voorgesteld? Ja, hij ziet er zo goed uit. <lacht> oh, ik snap het al. Je had natuurlijk een zieke verwacht, een halve invalide. Nee, niks hoor, maar, maar ook niet een stevige, breed geschouderde man. Alsjeblieft. Die blaakt van de gezondheid. Je ziet er nog beter uit dan Theo. ja. Ja, Theo, dat is waar wat Joda zegt. Je werkt natuurlijk weer veel te hard. En je hebt een lelijk hoesje over je. Ah, dat is niks. Dat is een doodgewone verkoudheid. Moeder zei altijd dat geen van de kinderen sterk van aanleg was. Alwe winst. En wat mij het meest opvalt, je hebt zoiets vastberadends in je voorkomen. Nou, hoor je dat nou, Theo? Vastberaden. Nou, zusje, dat ben ik ook. Ik zou meteen wel weer aan de slag willen gaan. Ik heb al die tijd al een schilderij in mijn hoofd. Een Parijse straat met van dat gele gaslicht. Daar komt niks van in. Komt Om te niks. beginnen? Vanmiddag komen vrienden van je? Nee, toch. Ja, toch. Ah. Toen looptrek trek, Emiel bijna. Ze willen je zo graag weer eens zien en met je praten. Misschien is het beste als je eerst een uurtje of wat gaat rusten... voordat die druktemakers hier zijn. Ja, over druktemakers gesproken. Waar is de baby? Waar is mijn kleine naamgenoot aan wie ik zoveel heb gedacht de laatste maanden? Jo? Ja, kom maar mee naar de slaapkamer. Dan... Maar jullie moeten wel stil zijn, hoor. Want die kleine slaapt net en als hij wakker wordt, dan is het open. Oh, wat een engeltje. Lieve? Ja, wat een onschuld. Het is alsof je recht de hemel kijkt. Ja, dat voel je ook zo. Moet je, moet je die trillende neusvleugeltje zien? Ja. Ja. Om zoiets te kunnen maken, ja. Daarvoor moet je met z'n tweeën zijn. Hij kan onder zijn keel op zitten. <laughs> Dat heeft hij dan van zijn oom. Ik zal hem maar niet te veel in de kant leggen, zusje. En nu, een koel glas champagne. Doe maar. Dat mag je toch wel hebben. Ik mag alles hebben, Theo. Alleen, op zin denk ik niet meer. Niet meer sinds Arl. Ja. ooggetroost, zo'n kind. Wie weet, Vincent. Misschien dat je in het komende jaar ook wel een vrouw ontmoet. Oh, vergeet het maar. Je bent pas 37. Ja, maar artiestenjaren tellen dubbel, net als tropenjaren. <lacht> <lacht> dat is lang geleden dat ik dat geluid gehoord heb. Je glas, Vincent. begrijp niet waar je blijft. Als jij de kleine even neemt, Theo? Ja. Zo heb je Ik heb hem, ja. Je moet echt naar Pontafijn komen, Vincent. Het wordt een hele schilderskolonie daar. Ja, misschien doet dat later, Emiel, maar voorlopig nog niet. Zeg, toch niet omdat jullie toen die kleinigheid met... Zeg, jullie moeten niet vergeten te eten, hoor. Ik heb al die hapjes niet voor niets laat klaargemaakt. Nee, dat doen we toch ook? Hm. Ik kan er bijna niet van afblijven. Zeg, toch niet omdat jullie toen... Uh... Dat uh, ongelukkige voorval in Arnhem. Nee, het... Emil. dat ben ik al lang vergeten. Maar ik wil eerst wat wennen aan het noorden. Mm. Gauguin praat altijd erg vriendelijk over je. Aha, dat zal Utrecht zijn. Mm, ik ga wel even. Als je gerust houdt, Emiel, ik, ik... denk ook altijd met veel bewondering en sympathie op Gauguin. Mm, hè? Volgens mij is hij echt een zoon van het platteland... Niet broers of zo, maar. Ja, ja heeft zo. het aangeboren okay. beminnelijke van de kinderen van het veld. Veel meer dan jij en ik. Mm. Ja, dat vind ook, okay. hè? Beminnelijk? Ja, vind je niet? Het is natuurlijk wel nodig dat je een beetje die beminnelijkheid gelooft. om het in hem te kunnen zien. Ja. kijk! Je bent het werker! Ik hoor. Vincent in de stad. Natuurlijk kom ik aandraven zo snel als mijn beentjes me kunnen dragen, maar. <laughs> Vier hoog, al die trappen. Kijk, dat wist ik niet. Wat is er te drinken, Theo? Champagne. Jo, wil jij onze vriend Lotte even een geven? Ja. Ik doe het wel even. En waar denken jullie dat ik tegenaan loop op de trap? Een kraai. Een kraai? Een doodgraver, eerlijk. Zweretje. <laughs> Helemaal in zwart, met zo'n uitgestreken gezicht. Hij kwam de trap af, terwijl ik op handen en voeten naar boven klom. Hij moest op me wachten. Oh. Nou, jullie weten wat dat zeggen wil, nietwaar? Een kraai op de trap. Eén van ons haalt het einde van het jaar niet. Wie zal het zijn? Zullen we hem tossen, Theo? Als jij gaat, vindt Sinterklaas ook. Ja, alsjeblieft, Lodrec, je champagne. Ah, dank je. Nee, kinderen, de manier waarop die kraai me aankeek... Mm. Hij zag natuurlijk onmiddellijk dat ik al een paar keer een delirium tremens heb gehad... en dat ze hierboven meteen zouden beginnen me weer met drank vol te gieten... Hmm. Dankzij jullie ijver ben ik vaste klos en gaan jullie vrij uit. Ja. Laat je me eens bekijken, Vincent. Het is je linkeroor, zie ik. Keurig gedaan zeggen. In één haal, zeker. Je had chirurg moeten worden. Nou, misschien dat je te zijn de tijd iets voor mij kunt doen. Overigens, zie je de patent uit. Werkelijk. Die, die verhalen van Gauguin waren natuurlijk weer schromelijk overdreven. Nou, dat meen je niet, Lautrec. Gauguin heeft niets... Wat gelijkt. zie ik, Bernard, jongen. Ben jij ook hier? Dat mij je nog niet opgevallen. Apropos, ik heb begrepen dat jij en Vincent... ...zo'n zo interessante briefwisseling onderhouden. Vol met de fijngevoelige ijdelheden van de schilderzeker. <lacht> nou, dat, dat doet me dan weer aan Vincent's geestelijke vermogens twijfelen. Ik ben weer terug... Oh, het is goed je weer te horen snieren, Lotte. Ik? Snieren? Ja, dat heb ik werkelijk gemist. Een goed stuk venijn bij mijn dagelijkse portie ellende. <laughs> Na nou, alles wat ik je zeggen kan, Vincent, is dat ik je nu zo langzamerhand wel als een volwaardig lid van mijn unieke club beschouw. De vrolijke miserabele. Ah, je wist al die tijd al van het bestaan af. Tussen jou en mij, Vincent, de dingen die je de laatste tijd hebt gemaakt, ongelooflijk mooi. Ik heb geen ongelijk gehad toen ik... Eh... Bij Cormont. Precies, bij Cormont. Op je gezondheid, Vincent. Op je gezondheid, Lotharik. Was het niet een beetje te veel, allemaal? Hm. Ik moet zeggen, het spijt me niet dat ze weg zijn. <laughs> Lotrex's familie heeft hem onder curatelen laten stellen. Weet je dat? Nee, maar het verbaast me niks. Ja, Hij dringt zichzelf moedwillig de grond in. Hm. Als er weer iets buitensporigs of aanstootgevends is gebeurd zodat de politie eraan te pas moet komen, dan is zijn enige commentaar. Dat zal mijn vader, de nobele graaf, weer een oprecht genoegen doen. Het <laughs> lijkt wel alsof hij er bewust op uit is iemand te straffen voor zijn ongeluk. Die dokter Gachet-Nauvert, wiens hm? goede zorg ik betroefde Wat is het eigenlijk voor een man? Oh, ik twijfel er niet aan dat jullie het uitstekend met elkaar zullen kunnen vinden. Om te beginnen schilderde dokter Gachet zelf hm? onder de naam P. van Rijssel. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je bij hem op de gewone onverschilligheid staat. Hij is enthousiast voor je werk. Heeft hij wijf van mij gezien? Ah, ja, wat dacht je dan? En heeft niet zomaar de eerste beste onder zijn hoede? Hij heeft me de oren van het hoofd gevraagd. Het is trouwens helemaal een merkwaardige man. Hij is lid van genootschappen op antropologisch, natuurwetenschappelijk en historisch gebied. Een vrijdenker, een nonconformist. Volkomen los van de gewone sleur. En dol op alles wat nieuw en origineel is. Hmm. Heeft hij uh, ervaring met mijn soort gevallen? Hij heeft in het krankzinnigengesticht in Bicetre en de Parijse Salpetrière gewerkt. In de tijd heeft hij de bijna volledig blind geworden domier behandeld. En de doordrige halve landen. maar nee. Ik bedoel maar... Ja, dan ben ik wel in goede handen. Geloof ik. Het is wel een kast van een huis. Het vroegere meisjespensionaat zei ze, Ruud de Vest Nood, moet hier toch zijn? Wat vreemd. En verwacht het toch? Ik zal hem eens omheen lopen? dominee maar kunt u mij misschien zeggen... Pas op, pas op. U stapt pijn op onze schulp Oh, neem me niet kwalijk. Uh, wat kan ik voor u doen? Ik uh, ik zoek dokter Gachet. Dokter Gachet? Ik ben dokter Gachet al 62 jaar. Dat zeggen, uh, niet 62 jaar dokter, maar wel 62 jaar Gachet. In elk geval hoeft u niet verder te zoeken. Nogmaals, wat kan ik voor u doen? Ik zou... Mijn naam is... Nee, maar u moet Vincent zijn, is het niet. Ik herken u. Ik heb al uw zelfportretten gezien. Prachtig, werkelijk. En uw zonnebloemen. Houdt u van dieren, ja? Nou, dat komt dan goed uit, want ik heb een huis vol dieren. Acht honden, acht katten. Het kunnen er inmiddels ook meer zijn, want Binet moet jongen. En zoals altijd kan ik hem weer nergens vinden. Uh, onze geit daar, die heet Henriette. En, en, en de Paul. De pauw luistert van de naam van Leonie. Hebt u al ontbeten? Ja? Vanavond komt u bij me dineren. neer. Dat is toch afgesproken, hè? Denkt u dat ons over u zal bevallen? Nou. Het is prachtig, vindt u niet. Ik zou u alle plaatsen wijzen waar Cézanne schilderijen van heeft gemaakt. En de tuin van Dobigny. Die moet u ook zien. Hebt u... Ah, ik zie het al. U hebt uw ezel meegebracht. Het is jammer dat u niet bij me kunt logeren. Ziet u, ik heb een inwonende zoon en dochter en de huishoudster niet te vergeten. Wat zou ik zonder onze huishoudster moeten beginnen? Maar ik heb een uitstekend pension voor u gevonden. In de herberg Saint Aubin, hier vlakbij. Het is maar zes francs per dag, dat is toch niet te duur? Dat is veel te duur. Werkelijk. Oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Oh, maak u niet ongerust. Ik heb onderweg hier een heel geschikt café gezien waar ze ook kamers verhuren. Voor 3,5 van per dag. Ik denk dat ik het daar best naar mijn zin zal hebben. Maar u komt geregeld bij me eten, als u me dat nou belooft. Ja. En oh ja, ik hoop zo dat u bereid bent een portret van me te schilderen. Maar misschien heb ik niet zo'n interessant gezicht. Nou, laat ik u op dat punt geruststellen. U hebt een bijzonder interessant gezicht. Echt waar? U meent het. <laughs> Ik zou wel zeggen een typisch schildergezicht. Het vaaste er gewoon om, om op het doek gezet te worden. Oh, maar dan moet je er zo gauw mogelijk aan beginnen. Stel je voor een portret van mij... geschilderd door de schilder van de zonnebloemen. Maar mm. Vincent... een gezonde jonge kerel als jij. Je eet niet genoeg. Hm? Smaakt het je niet? Mm. Het smaakt me voortreffelijk, maar het is te veel voor me. Vier gangen, dokter, dat red ik toch nooit. En dan... Bent u er zo zeker van dat ik zo'n gezonde jonge kerel ben? Ah, je bedoelt je kwaal. Nou. Hm. <laughs> ik weet niet of kwaal het juiste woord is. Het kostte dokter Perron en Saint-Rémy nogal wat moeite... om me zomaar naar de normale samenleving terug te laten gaan. Laatste avond was... Uh, ja, ik kwam nogal hard aan en het duurde zo lang. Hm. Het zou me niet verbazen als ze niet meer terugkwamen, die aanvallen van jou. Volgens mij heb je al die tijd onder buitengewone to druk geleefd. Uh, het wordt van buitenaf wel te verstaan. Die zon daar, om mee te beginnen. Ah, dat is niets voor ons Noorderlingen. Ja, als ik je schilderij zie, Ik kan me zo voorstellen. hoe je daar hebt staan werken. Mm -hmm. nou, zeg het maar eerlijk. Zonder jezelf te sparen. Dag in, dag uit. met misschien een strohoed op stond je daar in die ongenadige hitte. terwijl elk weldenkend mens in de wijde omgeving. zijn middagslaap hield. Je hebt het menselijk uithoudingsvermogen overschat. Echt gewoon te veel van jezelf gevergd. Meent u dat nou, dokter? Ah, heb, heb je ooit last van die aanvallen gehad... voor je naar uitleg ging? Nee, toch? Natuurlijk, je bent altijd wel een beetje gek geweest. Maar dat zijn alle grote schilders. Wat dat betreft zou ik zelf ook wel wat gekker willen zijn. Misschien dat ik dan ook nog eens een meester weg maak. Hm. U denkt dat het een zonnesteek was? Hm. Ligt wel de hand. Ja, had je had jezelf natuurlijk nooit in dat gesticht moeten laten opnemen. Wat denk je dat er met een weldenkend mens gebeurt in zo'n omgeving? Met elk weldenkend mens. Nou, dan vertel me maar niets. Ik heb het allemaal zelf van dichtbij meegemaakt. Alleen, daar een uurtje wat zorgt. Ik wil dat ik weer wegkwam. <lacht> Hier, neem, neem nog een glas wijn, zeg. Ja. Mm. Dank je wel. Neem maar zelf ook nog een. Mm. Nee... Wil je een persik? Niet? Mm. Volgens mij, Vincent. Mankeer jij niets. Wat niet met hard werken en let wel voldoende nachtrust verholpen kan worden. Je bent nu nog wat zwak. Na je laatste aanval mogelijk een beetje prikkelbaar. Oh, maar dat gaat wel over. Mm. Hier, in ons vriendelijk verheer zal het vanzelf verdwijnen. Dat je alleen nog maar op een verstrooid moment nog eens aan terugdenkt. ...zoals iemand zich een nachtmerrie van vroeger herinnert... ...en erom kan glimlachen, ja, ja. glimlachen. A ja. misschien hebben die broer Theo en zijn vrouw... ...en hun kleine zoontjes in... ...om eens een weekend naar Ouvert te komen. Ja. Vraag hem eens, of wacht, ik zal zelf wel schrijven. Dan dineren we hier met z'n allen. Vroeger zie je, toen mijn vrouw nog leefde. Ach, we hadden altijd mensen over de vloer toen... ...en s'avonds aan tafel. Het was zo gezellig. Maar ja, de tuberculose heeft dat van mij weggenomen... Zelfs als dokter sta je dan machteloos. Drie jaar heeft dat geduurd. En echt waar, ik was een vrolijk en spraakzaam man vroeger. Maar die verschrikkelijke periode... Oh, het heeft een somber mens.